In de Randstad vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Kerkdriel staat 9 kilometer door wegwerkzaamheden. De A15 bij Rotterdam is in de richting van Europort nog dicht tussen Ridderkerk en het knooppunt Vaanplein. Verkeer kan omrijden via de andere kant van de stad over de Van Noordbrug en de A20. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 7 kilometer door een ongeluk met een achttal auto's en een vrachtwagen. Twee reishokers zijn er dicht. Tot zover de verkeer.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 En de Butterflies was een Amersfoorts duo. staan uit de broers Luc en Godot van Gollum. En ze waren vooral bekend met de hitse Willem. Eh, Willem wordt wakker en Dixieland. Ze breken door in augustus 1956 met het nummer Dixieland. En eh, het nummer is een cover van, uh, van het nummer uh, Muskrat. Ramble van Louis Armstrong en His Hot Five. En is Louis Armstrong er niet meer. Maar uh, Godot van Gollum en Luc van Gollum zijn dan respectievelijk 12 en 17 jaar oud. En dan wel uh, eh, op het podium staan omdat Godot een stuk kleiner was dan Luc stond hij met optreden vaak op een kistje. De naam de Barreflies is vermoedelijk gekozen omdat ze vaak vlinderstrikjes uh, droegen. En uh, Dixieland uh, komt destijds tot de tweede plaats in de hitparade. En u gaat hem nu horen hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. De Barreflies met Dixieland. Wij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 Dat tussen ons iets hoort, je neemt me in je armen. Ik doe me een ogenblik. Ik kijk hem aan en glimlaat. En vraagt: Vond je het fijn? Ik fluister als je bij me bent, zal ik steeds zo? Zandvoort, u hoorde muziek van Corrie Konings. zo zou het altijd moeten blijven. Daarvoor Rudy Karel. Wijlen Rudy Karel met wat een geluk. En ook nog Willy en Willeke Alberti. Vader en dochter met niemand laat zijn eigen kind alleen. aan het begin van het blokje... hoorde u de barflyers dames voor met Dixieland. M Zandvoort. De volgende dame is geboren als Maria Berendina Johanna Telgenkam. Geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934. Een Nederlandse zangeres... En ze ging zingen onder naam Mieke Telkom. Ze is vooral bekend door het lied Waarheen Waarvoor, waarin ze in 1971 haar comeback maakte. Telkom heeft tussen 1953 en 1967 veel hits op haar naam geschreven. Ook heeft ze veel succes in Duitsland gehad met als grootzit Prego, Prego, Gondelier. En ze won in 1957 de eerste prijs, de Gouden Gondel, tijdens het Festival van Venetië. En ze heeft in 1962 aan een Knokkenzongfestival meegedaan. En in in de Snip en Snap Revue heeft ze gestaan. Ze werd ook wel uh, gekscherend uh, Mieke Ketelkamp genoemd. En uh, die naam is bedacht door uh, Ferry de Groot. In uh, het programma Toen de Tijd De Dik Voor Mekaar Show. Mieke Telkamp was ook een van de vaste parallelen... van de Avro's Weekend Quiz. En net als Mona in het blad Story. Heeft ook Mieke Telkamp een adviesrubriek gehad. In de concurrerende tijdschrift Weekend. Ik heb een nummer uitgekozen van Mieke Telkamp met Jurgen en Leila. U gaat hem nu horen hier op de radio. In Alaska op de witte vlakte glijden sleden over sneeuw en ijs. Voortgetrokken door een trouwe honden, gaat een bruidspaar op de huwelijksprijs. Stevig houdt op bruidig on teugels, wind of koud brengt hen niet van de wijs. Door de sneeuw van Alaska rijdt een gelukkig mens een paard, het zijn Jurgen. en. Weet luid want de, de rust die gaf ze nieuwe kracht. Jurgen kijkt gelukkig naar zijn bruidje, dat een heel verdedigd tot hem lacht. En ze rijden samen naar een toekomst waar het groot geluk al op hem wacht. Door de sneeuw van Alaska rijdt een gelukkig mensenpaar. Het zijn Jurgen en Laila, zij to leave and I Just hit.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 So no feel fine, yeah. that's me Give me a yeah. kleine yeah. hank aan. Oh. ...kort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60... ...en de jaren 70. Zojuist hoor je muziek van uh, Teddy en Henk Scholten... ...met Kom, Lieve Kleine Meid. Daarvoor de straatzangers met Als de Klok van Arne Muiden... ...en het begin van het blokje Mieke Telkom... ...met Jurgen en Laila. De volgende formatie... ...en de Skymasters, een Nederlands radioorkest... ...en Big Band, wat eh, uh, ja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 47 verliet uh, Annie Reuver de Band. En ze werd opgevolgd door Karel van der Velden. En uh, uiteindelijk in 1951 verkozen Pies Scheffer een baan in het onderwijs. En toen werd de opvolger van, uh, van de Band, de uh, saxofonist Beb Rowald. Ik heb een nummer voor u uitgekozen. Dat eigenlijk meer uh, op de avond gedraaid zou moeten worden. Aan het eind van een feestje of zo. Wel bedankt voor het gezellig avondje. De Sky Mars is nu hier op CFM Zandvoort.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 In een er vielen harde klappen, service ging naar de man. Bezoek wordt van de trap gegooid en zong toen onderaan.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 Als een met pinders te dineren, als ik om met hem bekijk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 Luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Mijn grootvaders klok was een deftige klok met haar uurwerk zo goed en secuur.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 en ze tikte maar altijd door, tikketak, tikketak, altijd maar dag en nacht, tikketak, tik tak maar opeens, toen was het met haar gedaan, en voor goed is ze stil blijven staan. Als kind reeds had grootvader menige keer Aan de klok zijn geheimen verteld Haar slingers stit volgend al heen en alweer Werd het lief en het leed haar vermeld Rustig dicht tussen voort Door geen enkel ding gestoord Dit zijn negentig jaren lang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 En ze tikte, maar altijd door. Iker tak, tik tak, altijd maar dag en nacht. Iker tak, tik tak maar eens. Toen was met haar gedaan. Toen mijn groot was heer. U hoorde muziek van van Praag met de grootvadersklok. Daarvoor Zwarte Riek met alle apies in de arters. En daarvoor nog eens de Sky Masses met welbedankt voor het gezellige avondje. TFM Zandvoort een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. De volgende artiest is geboren als Anton Manders. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921 en overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Een Nederlandse tekenaar, comiek en cabaretier. En wij kennen hem onder de naam Tom Manders. En in de uh, cabaretier werd hij bekend uh, onder de naam Doris. Hij heeft een heleboel uh, hitjes gescoord. En zijn allereerste grote hit in 1956: twee motten. Oftewel, er zaten twee motten in mijn oude jas. En ook nog het nummer: mijn bolhoed om één oor. En in 1957 met zulke rozen. En die plaat is in 1962 ook gebruikt als een reclameboodschap. Voor de reclame van, uh, misschien kent u het nog, Rad en Dodehever Behang. U gaat hem nu horen, Doris, met het nummer met zulke rozen.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 Het deed me niks, al had ik geen reeks meer voor een gordijn Want dit behang zou om te zoenen zijn Want dit behang zou om te zoenen zijn Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie elke avond weer Wow, wow, well, wow well. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer.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 Ik van jou hetzelfde ogenblik bang Want behalve zomers groeten ben jij van hoog tot aan je voeten Ook nog een meter acht en lang En dat vind ik wel bezwaarlijk Want ieder een dag onbedaarlijk geeft jou een arm dan lijkt het wel of ik hang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 best lang. Ik kom nu eens bij de 180 en dan lopen hier verschillende mensen rond die wel die uh, de 190 de ene uh, maar bijna 2 meter halen. Over het een van de mensen is, uh, ik weet het niet bijna, maar daar. En anders zeker zijn broer Michael die, ja, dat is gewoon een familie die erg lang zijn. Hoor de muziek van de spelbrekers hoorde die Furayos met Ik zie je elke morgen, elke middag, elke avond, en natuurlijk Doris met Zulke rozen. Een opname 1956 en in 1962 nogmaals gebruikt als reclameboodschap. IVM Zandvoort, het zit er weer op Zandvoort uit Zandvoort. En mijn naam is Mario Zandvoort en uiteraard aanstaande dinsdag ben ik er weer. Met weer een uur lang een reisje terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En natuurlijk op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week en misschien tot een andere keer. En anders, ik zeg tot ziens en ik laat u achter met de Limburgse zusjes. Het vaarwel, mijn schat. Ik zeg. De band tussen ons beiden, jouw liefde was, maar huichelarij, ik zeg vaarwel. Schrijf ik deze brief. Het heeft geen zin om nog te praten. als een blad afgerukt door de wind, net als een visje.